De brand in de Boeing Dreamliner vorige week op Heathrow komt waarschijnlijk door het noodbaken. De bekende problemen met de accu's lijken minder waarschijnlijk, zeggen Britse onderzoekers. Ze adviseren vliegmaatschappijen om het noodbaken in de Dreamliner uit te zetten. De Verenigde Naties hebben de 95ste verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Dat gebeurde tijdens een speciale zitting van de Algemene Vergadering in New York. Verschillende prominenten deden daar een woordje. Oud-president Clinton bijvoorbeeld. Hij zei dat Mandela de wereld heeft bijgebracht... dat mensen zich eerst van haat moeten bevrijden... voor ze iemand kunnen helpen. En een medegevangene van Mandela zei... dat het 95-jarige icoon het symbool van hoop is. Oliediefstal in Nigeria wordt harder aangepakt. Elk jaar wordt een vijfde van de totale olieproductie... in het land illegaal afgetapt. De olie gaat naar onder meer criminele organisaties op de Balkan.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De N261, de weg Tilburg richting Waalwijk, is afgesloten tussen Tilburg Noord en Kaatsheuvel. Dat komt door een ongeluk. Houd daar dan ook rekening met een omleiding. Het NOS Radio 1 Journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 19 juli. De Tourcourts lijkt te zijn overgewaaid naar de renners. Bauke Mollema is ziek en de vraag van vandaag is, start hij nog wel? En bij al dat toergeweld zien we misschien over het hoofd dat het in Nederland een hele lekkere zomer is. Met weinig nadelen. Behalve dan misschien de droogte. We registreren de eerste kleurencodes en andere ongemakken. Voor het harde nieuws moeten we in het buitenland zijn. Rusland demonstreert tegen de uitspraak in de zaak Navalny. Spanje heeft het gehad met Rajoy, de premier. En Detroit heeft het ook gehad. De stad is failliet. Tot half tien is dit het NOS Radio 1 Journaal. Oh, we natuurlijk beginnen met iets over Detroit. De Detroit Spinners. Rubber band, man. So much rhythm, grace, and heaven now, for one man, no. Oh. And then he had another twinkle in his left toe, but through his knee, got a feeling in his head, y'all. Ik Het is een liedje wat eigenlijk gaat over overgewicht... maar het lijkt ons wel een aardig idee om de Detroit-spinners te draaien... op een moment dat de Amerikaanse stad Detroit het faillissement heeft aangevraagd. De stad heeft namelijk een schuldenlast van zo'n 18,5 miljard dollar. De burgemeester van Detroit had gehoopt dat het nooit zover zou komen. Maar nu moet iedereen in de stad er maar het beste van maken. Een van de dingen die ik to say to our citizens is dat zo um, tough als dit is...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 Ze zijn Police-response-times 58 minuten versus een national average of 11 minuten. Door het geldtekort kan bijvoorbeeld de politie niet goed zijn werk doen, zegt de gouverneur. Het duurt bijna een uur voor agenten ter plaatse zijn. Nu de stad waarschijnlijk failliet wordt verklaard, zullen er mogelijk bezittingen verkocht worden om de schuldeisers te kunnen betalen. Ook topschilderijen staan ter discussie, zegt deze museumdirecteur. Ze hebben ons geleerd dat de collectie niet was op table. Wat zou de verkoop van dit betekenen? Het zou een tragische irony zijn. het eerste US museum te kopen van Van Gogh in 1922 en dan 90 jaar later we het it. Inwoners van Detroit hopen dat de museumstukken behouden blijven. Ik kan niet imagine voorstellen dat dit hier niet is. Het is een van de dingen die voor mij de stad waard is om te Ik hoop dat het niet wordt In Suriname zijn woensdagavond rillen uitgebroken. Korspelend Harman Boerboom vertelt wat er is gebeurd.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 Canadezen vinden uiteraard dat zij daar officieel de rechten toe hebben. Die hebben ze ook van de Surinaamse overheid. Dus zij zeggen: jullie zijn illegaal en jullie moeten hier verdwijnen. In het parlement van Suriname is verontrust gereageerd op de onlusten. Parlementsleden roepen de regering op om snel, orde te, om snel de orde te herstellen in het gebied. Astronaut die deze week een ruimtewandeling moest afbreken vanwege een lek in zijn helm voelde zich alsof hij een goudvis in een kom was, dat zei de Italiaan Luca Parmitano in een interview vanuit het internationale ruimtestation ISS. I was miserable but okay. Uh, it's just imagine walking around with your eyes closed in a fishbowl. Really, that was going on in the moment. It's just a very uncomfortable feeling with your face underwater for all that time. Uh, but the reaction of the crew was outstanding. I think the crew on the ground. And the crew on board. Uh, Chris really supported me and I was just gelukkig uh, lucky to be back inside in no time. Het water kwam in zijn neus, bedekte later ook zijn ogen, waardoor Parmitano niet meer kon zien. The water kept trickling until it completely covered my eyes and my nose. It was really hard to see. I couldn't hear anything. It was really hard to communicate. Al zo verkoop moest Parmitano weer het ISS in, geholpen door zijn mede-astronaut. Medewerkers van de NASA zijn er na afloop dat Parmitano had kunnen verdrinken of kunnen stikken. Maar hij bleef kalm. Het is nog onduidelijk wat er mis was met de uitrusting. Goed, dan over van het nieuwsoverzicht naar de kranten van vandaag. Eens kijken wat staat erin. De volgende we beginnen met een verhaal over contra-expertise lastiger in strafzaak. Er is een register dat belemmert de inzet van onafhankelijke deskundigen. De register moet de kwaliteit van deskundigen verhogen... maar onafhankelijke experts komen er nu nauwelijks meer aan te pas. Staat er lezen in de krant. De AD dan. Aanval op webwinkels. Detailhandel is oneerlijke concurrentie in crisistijd beu. Waar gaat het dan om? Dan gaat het over die online, die webwinkels... die vanuit hun opslagplaats ook fysiek spullen aan klanten verkopen. En zijn ze net een winkel en dat mag niet, vindt Deta Handel Nederland, want dat is oneerlijke concurrentie. Dagblad Trouw heeft het over de crisis. De bodem van de crisis niet in zicht. Werkloosheid in half jaar met 100.000 gestegen. Consument houdt de hand op de knip. Een beetje het vervolg op die CBS-cijfers van gisterochtend. NRC Next gaat daar ook op door. Jong, slim, man, werkloos. Dat is de kop. Opnieuw stijgt de werkloosheid. En vaak zijn het de opgeleide jonge mannen die zonder werk zitten. En dat probeert NRC Next te verklaren. Dagblad Trouw uh, hebben we net gehad. Maar de Telegraaf nou, die kan je toch niet verwarren met elkaar. Maar de Telegraaf, Vestia vraagt Staal om verdwenen geld. Erik Staal, u weet het misschien wel, die topman van, de, van Vestia, is er met geld vandoor, Althans, dat heeft hij gekregen. En Vestia probeert alles aan te wenden om dat terug te krijgen. Ander verhaal in de Telegraaf gaat over de hitte. Hitte reist toe, rijdt toerist in de wielen. Het wordt dringen op de bloedhete snelwegen komend weekend. En de ANWB-alarmcentrale, die waarschuwt alvast de automobilisten dat de temperatuur het komend weekend tot tropische waarde zal stijgen, waardoor vakantiegangers uh, het flink voor de kiezer krijgen en het kan leiden tot chaos uiteindelijk. En ik ga nog één bericht in Duitsland, dat is wel een opmerkelijk bericht, staat op de voorkant van de gooien landen. Hele klas zakt in Duitsland voor het examen Duits. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 journaal.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 Grote liefde hangt een poster aan de muur. Ze draagt nu de verlovingring aan een hangrommel, haar nek. En draait nog steeds het bandje van een laatste telefoongesprek. En waar ze loopt te wandelen, raakt de natuur van de zwaar. Daar wordt het midden Henk Westbroek schreef dit lied waar ze loopt te wandelen over zijn dochter. Wat er nog niet in die tekst zit, is dat de dochter tegenwoordig een kroeg heeft. Althans, samen met pa. En ze hebben grote ruzie, geloof ik, met een bierbrouwerij. Stond van de week in de krant. Nederlandse industrie en de glas- en tuinbouw... die hebben veel last van de hoge gasprijzen. En als dat niet snel verandert... dan zorgt dat voor een verlies aan banen, waarschuwen ondernemers. Dan gaan ze namelijk gewoon elders hun heil zoeken... zoals in de Verenigde Staten... waar het schadigas vele malen goedkoper is. Ook chrysanthen Harry Wubben uit Nooddorp staat het water tot aan de lippen. Reportage is van Jeroen Schutheiser. Wat ruik ik nou? Ja, chrysanten, bloemen. Heeft u hier alleen maar chrysanten staan? We en we hebben Santinis. En Santini is een uh, wat kleiner Gisantje. Wat een ongelooflijk grote kas. Nou ja, het is uh, 60.000 vierkante meter, 10 voetbalvelden. En uh, praat u nou wel eens tegen die uh, Gisanten? <laughs> uh, nee, we zorgen er heel goed voor, maar we praten er niet tegen. En dit kost natuurlijk een vermogen om dit te stoken. Want hoe warm moet het hier zijn? Uh, het moet hier uh, tussen de 18 en 20 graden zijn. Hoeveel gas bent u per jaar kwijt? Ja, we zijn 63 kuub gas per vierkante meter kwijt. Ja, en wat is nu het probleem? Die gasprijs is zo verschrikkelijk hoog. Uh, tien jaar geleden kostte het gas uh, 10 cent, uh, nu uh, ruim 26 cent. Op dit moment wordt het uh, zeer kunstmatig wordt het op dat niveau gehouden. Ja, ondanks dat er minder gas verbruikt wordt... en in de normale uh, prijswerking en marktwerking... Uh, zou dan de prijs omlaag gaan, omdat er toch echt voldoende aanbod is. U vertrouwt het niet? Nee, dat klopt. In de normale marktwerking klopt dat niet. En uh, ja, daar zouden eens naar moeten kijken. Maar ik heb weinig vertrouwen in dat ze dat gaan doen. Want de NMA is uh, een Nederlandse overheid. En de overheid uh, die heeft ook 60 procent van inkomsten van het gas. Ik geloof niet dat ze in de eigen gaan gaan zijn. Dus dit is een pootmachine? Ja, plantmachine. Deze plant ongeveer 15.000 stekjes per uur. Dit is een innovatie die door het bedrijfsleven is bedacht. En dan samen met een, ja, een paar Willy Wortels geperfectioneerd. U denkt, die overheid vindt het eigenlijk wel prima, die hele hoge gasprijs. Want ja, het levert de staat miljarden op. Jazeker, maar... Ze moeten ook iets verder kijken, want dat is nu korte termijn eh, politiek. Eh, als de bedrijven het niet meer eh, bol werken... dan eh, gaan de bedrijven toch eh, uitwegen zoeken. Eh, dan gaan ze naar Rusland toe, of ze gaan naar China... of ze gaan naar Oeganda of naar Kenia. Maar je bent wel hier grotendeels je werkgelegenheid kwijt. Hoe kan het dat wij zo de weg kwijt zijn? Momenteel wordt eh, ja, de strot steeds dichter geknepen je houdt steeds minder lucht over om te kunnen investeren, om te kunnen innoveren. Meneer Wubbe, geboren en getogen hier in de buurt van Nooddorp. Die ziet u zichzelf al aan de gang in China? We zijn behoorlijk gezetteld. We hebben hier een bedrijf wat gewoon uh, uh, ja, gebouwd staat. Dus je kan niet zomaar je spulletje oppakken en wegwezen. Maar wat de, de angst is dat de nieuwe generatie uh, inventieve en enthousiaste ondernemers... Ja, dat die wel verder gaan kijken en dat die wel naar het buitenland gaan. U moet gaan protesteren. Ja, wij... De barricade op. Ja, wij proberen het uh, liever uh, met uh, normale gesprekken. Meneer Wubbe, ja. praten dat helpt tegenwoordig niet meer. Daar ja. bent u onderhand toch wel achter? Nou, daar moet ik nog eens heel goed over nadenken. Um, LTO geeft het ook aan bij, uh, bij de overheid, bij de minister... dat het, uh, het water aan de lippen staat bij de glastuinbouw. Um, daar komt nog niet heel veel effect op. Want er wordt steeds gezegd van ja, maar dat is marktwerking. Daar kunnen wij niks aan doen.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 In de etappe naar Alpe reden gisteren twee Nederlandse vips mee... in de directiewagens van de Tour. Ze waren een stukje vrolijker aan de finish dan bijvoorbeeld Bauke Mollema. Het waren de ambassadeur in Parijs, Ed Kronenburg... en Johan van der Waal, die is voorzitter van de stichting Alpe Jeroen Wielaert die sprak met ze achter het podium. Als ambassadeur bij dé ambassadeur in de auto. Want zo mag je Bernard wel noemen, Ad Kronenburg. Wat heeft hij uh, kunnen duidelijk maken...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 Wat is de indruk? Uh, ik denk dat het wel gaat lukken, ja. Absoluut. 2015 al? Ja, klopt. Ja, 2015. Nou, wie weet. 2015, ze hebben er al eens eerder op gerekend. En toen ging het ook niet door in Utrecht de start. De reportage was van Jeroen Wilaert. Asbestbesmetting op Kanaaleiland vorig jaar in Utrecht... heeft de woningbouwvereniging Mitra bijna 9 miljoen euro gekost. Kosten voor schoonmaken, maar ook laboratoriumtesten... vergoedingen en vervangende woonruimte voor bewoners. Komend weekend is het een jaar geleden... dat 300 mensen hun woning moesten verlaten. Verslaggever Theo Verbrugge ging bij een van hen kijken. Bij Rudy Wagensveld aan de Stanley Laan. Kijk, ik heb hier dus een plankje op de kast gekregen... Dat is de meterkast hier ja. waar we in kijken? We kregen dus van de week iemand aan de deur... die wou even een plankje erin hangen. En uh, nou, dan zie je dus hier dat op het balkon nog steeds asbest zit. Er staat een tekeningetje aan de, aan de binnenkant van de deur van de meterkast... en daar staat op dat er nog asbest zit ja, gele, op het balkon. de gele plekken, dat zijn dus de plekken waar de asbest zit. Ja. En dat is dus aan het balkon aan de voorkant. Dat is nog niet weg? Dat is niet weg. Dat hebben ze planken overheen getimmerd. En uh, het ziet er mooi uit, maar het zit er wel. Hoe lang bent u nou weg geweest uiteindelijk uit uw woning hier? Ja, toen waren acht maanden, denk ik. Ja. Hoe was dat om terug te komen in dit huis? Uh, schrikken. Het was uh, een enorme stank. Uh, er stond nog een uh, pan met eten op het uh, gas van huis. Dat heeft de acht maanden gestaan. Uh, ja, Door vocht in je woning, uh, behang van de muren, vochtplekken in je grond. Ik liep hier net uh, naar boven. Het is de tweede etage. en Toen zag ik wel dat de gangen er heel mooi uitzien. Het is allemaal opgeknapt. Dat valt me wel op. Alleen, dat wil nog niet zeggen dat de bewoners allemaal de woning ook mooi hebben. Wat is er bij u niet mooi, vindt u? Nou ja, ik heb nog steeds uh, vochtplekken in het plafond zitten... wat allemaal uh, goed gemaakt moet worden. Ik was hier in mijn keuken, was ik bezig, halverwege gestopt... doordat ik in mijn woning uit moest. Dus maar alles maar weer opnieuw gaan beginnen. Dus dat, uh, ik, heb, ik ben afgekeurd, ik, uh, ik, ik kan niet zoveel doen elke keer. Dus het wordt voor mij een lange tijd voordat gewoon alles weer, is weer zoals het was... Ik heb het idee dat het niet helemaal goed met u gaat... maar kunnen we dat nou ook wijten aan uh, het feit dat hier toen asbest gevonden is... en wat er daarna allemaal gebeurd is? Ja, absoluut. Aan de buitenkant is het mooi opgeknapt, maar van binnen is het nog niet helemaal in orde. Nee. Mogen we even naar het balkon kijken? Ik vind het leuk om even de wijk weer terug te zien. Ik ben hier een jaar geleden natuurlijk ook een aantal keren geweest. De flat hier achter u, die zit nog helemaal in, uh, in de verbouwing. Daar zie je allerlei doeken nog voor. Ja, die zijn ze nou aan het renoveren. Alleen wat dan weer minder is dat je dan als je middags op je balkon zit... en dan weer zo'n zo asbestpiepel aan de overkant ziet met zo'n stofzuiger. Dan denk ik, laat dat doe ik dan lekker zakken, weet je, dan zien wij het niet. Als u nou een advies zou mogen geven aan andere gemeenten... en woningbouwverenigingen in het land, als ze zoiets meemaken... wat zou u ze dan willen adviseren? Oh. U mag het zeggen. Nou, zo, zo dat er betere communicatie is tussen de bewoners, de huurders dus... en de wooncorporatie... En niet gewoon dat je de antwoorden via een tv moet horen of wat dan ook. Veel contact met de bewoners, dat is belangrijk. Leg er ja, uit. Ja, dat stelt de mensen gerust en, uh, en dat ze de vragen gewoon beantwoord antwoord krijgen. Nou, hoewel het allemaal niet in orde is, toch nog een fijne zomer. Ja, dank je wel. Theo Verbrugge, want uh, hij ging terug naar die woningen van de woningbouwvereniging Mitros. Een jaar geleden gebeurde dat dus met dat asbest op Kanaleiland. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Het is nog allermins zeker of Bouke Mollema vanochtend van start gaat in de Tour de France. Proegleider van Belkin die twijfelde eigenlijk gisteren al of Mollema wel moest gaan fietsen. Ploegleider Nico Verhoeven. Nou ja, het is nu even van dag tot dag kijken. Ik denk als we vandaag hadden gezegd doe maar rustig aan, want we moeten morgen nog een dag. Ja, dan ben je al tien minuten extra kwijt. Nee, dan ben je sowieso uit, als man. Dus vandaag hebben we gered wat te, te redden viel. En uh, uiteindelijk uh, ja, hebben we de meubelen nog een beetje droog kunnen houden.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 en die loop vanavond zal verbeteren. In de etappe naar Alp du Mollema en Tendam dus enorm zwaar. Het algemeen klassement zakte ze bijna. Beide, Mollema na zes, Tendam na tien. Na twee weken fietsen is de pijp leeg bij Tendam. Ik had wel overal kramp en uh, ik ben nu goed moe. Ik zat er de eerste keer de Alp nog bij met een groepje van een man of twintig, denk ik. Op de seren uh, moest ik er al af. Maar ik heb gewoon uh, alles gegeven. Robert Geesing was de man die zijn mensenrenners op sleeptouw moest nemen. Aan de voet, uh, zonder lauw en, en, en bouwken. In ieder geval niet, uh, ja, geparkeerd wil ik niet zeggen, maar in ieder geval ze gingen niet zo lekker meer. En we hebben gewacht. En uh, nou ja, de schade beperkt gehouden denk ik. Of in ieder geval geprobeerd te beperkt houden. En, ja, dat is kut. Ja, jij leek een goede dag te hebben. Ah. Ik denk een gewone dag. denk dat die mannen gewoon net even een, dag, een mindere dag hadden. Maar de kermis op de beklimming van de Alp maakte veel goed. Het was een gekke huis. Zo, keren keer een stomp met pens, jongen, van zo'n bezopen supporter. Dat deed ik even zeggen. Nee, het was, uh, het was echt mooi. Uh, Bord 7 was, uh, <coughs> was een gekke huis. Echt schitterend. Die, uh, ja, ik ben nog, ben nog steeds doof. Met vroom in het geel gaan de renners vandaag weer vroeg op pad... voor weer een loodzware rit door de Alpen. FC Utrecht heeft inmiddels de eerste Europese wedstrijd er alweer op, op zitten. In Luxemburg werd die eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League verloren. Met 2-1 van Dividans. De nummer 4 van de afgelopen competitie. Molenga maakte het enige doelpunt voor Utrecht. Dit is Radio 1.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 De gemeenteraad had al toestemming gegeven voor de bouw van het Spuiforum. Dat leidde vanwege de kosten tot veel ophef in Den Haag. De brand in de Boeing Dreamliner vorige week op Heathrow... komt inderdaad waarschijnlijk door het noodbaken. De bekende problemen met de accu's lijken minder waarschijnlijk... zeggen Britse onderzoekers. En ze adviseren luchtvaartmaatschappijen... om dat noodbaken in de Dreamliner dan maar uit te zetten. En de Verenigde Naties hebben tijdens een speciale zitting... de 95ste verjaardag van Nelson Mandela gevierd. Verschillende prominenten kwamen aan het woord. Oud-president Clinton zei dat Mandela de wereld heeft bijgebracht... dat mensen zich eerst van haat moeten bevrijden... voor zij iemand kunnen helpen. Dan het weer nog zonnig. Misschien alleen langs de noordkust wat wolken van zee. En het wordt 20 graden op de stranden... en 24 tot 28 graden landinwaarts. Het is nog vroeg, maar Jolanda van der Velde is al bij de Pinken. Ja, maar dat heeft gelukkig niks met de files op de weg te maken... maar wel met een verstoring bij de spoorwegen. Want tussen Heerle en Sittard rijden geen treinen. Vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. dat vind je minder erg? Nee, maar dat is toch weer een andere impact. <laughs> Oké, okay, Jolanda, we spreken elkaar zo tot over zo. de dag van vandaag. En we gaan het ook hebben over de maatregelen... die voorzichtig er en der worden genomen tegen de droogte. Ook omdat de regen nog ver weg is. En veel Palestijnen die reizen vandaag... vanwege de Ramadan naar de Alaska Moskee...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 Zuid-Afrika vierde gisteren de 95ste verjaardag van Nelson Mandela. Sinds enkele jaren staat die dag bekend als Mandela-dag. Mandela zelf heeft Zuid-Afrikanen opgeroepen... om op zijn verjaardag een goede daad te verrichten. De oproep was niet aan Dovermans oren besteed. Zo zag correspondent Alice van Gelder. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Pijnlijke kelen kregen miljoenen schoolkinderen gisteren... die extra hard zongen voor Mandela, die nog steeds in het ziekenhuis ligt.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 Ik eh, zie dat hier het toilet aan het schobben zijn. Die zijn aan het koken voor de kinderen. Afwas wordt gedaan. Sean staat hier te heigen. Uh, u wordt er moe van. Um, While well I'm practically done, just need to put the mats back in, and I'm done with the cleaning day. Okay, Oké, ze heeft hier bijna het kantoor schoongemaakt van dit uh, centrum.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 Reportage was van onze correspondent Alice van Gelder over Mandela-dag dus. Dan naar Nederland. Het heeft al een aantal weken niet of nauwelijks geregend. En het wordt langzaamaan merkbaar. Op sommige plekken worden ook maatregelen genomen. Het waterleidingbedrijf dat de Noord-Hollandse kustgemeenten bedient, PWN, vraagt mensen terughoudend te zijn met het watergebruik. Mensen gebruiken natuurlijk in de zomer überhaupt uh, wat meer water. Zeker als het warm weer is, dan gaan ze wat vaker douchen. Ze sproeien hun tuin wat vaker. En eigenlijk wat wij de mensen vragen is om uh, nou ja, daar even goed over na te denken. En als je dan die extra keer doucht, het net even wat korter te doen dan je normaal, uh, dan je normaal doet. Om uh, nou ja, ervoor te zorgen dat we, dat we voldoende water overhouden met elkaar. Op Tessel komt daar nog iets bij. Wij bevoorraden Texel eigenlijk met twee grote zinkers. Dat zijn pijpleidingen die over de zeebodem gaan. Eén daarvan, daar is een lekkage in. Dus op dit moment bevoorraden wij Texel met water via één zinker. Nou, dat gaat allemaal prima. Dat kan die ene zinker ook, uh, ook aan. Maar goed, ook voor de mensen op Texel geldt natuurlijk net zoals voor de mensen in uh, de rest van Noord-Holland... dat wij hen vragen om spaarzaam met water om te gaan... en wat beter na te denken over iets korter douchen of uh, net even iets minder vaak in je tuin sproeien. Aan de andere kant van het land, in een dierentuin in Kerkra worden de dieren een beetje extra nat gehouden. Voor deze penseelswijnen wordt een modderbad gemaakt. Andere dieren kunnen de warmte prima hebben, zoals deze giraffen. Nou, die vinden het normaal gesproken wel lekker, maar ja, dit begint toch wel een beetje te warm te worden ook voor ze, dus ze zoekt toch ook wel duidelijk de schaduw op. In Overijssel heeft het waterschap de meren bijgevuld. Want daar bereikt het waterpeil de ondergrens. In Noordwest-Overijssel hebben we het, het, het grote boezemgebied van Noordwest-Overijssel. En dat is het Weeriebe- en Wiedegebied. En daar liggen onder andere de Beurakker en de Belder in het Giethoense Meer. En de kanalen in Noordwest-Overijssel. En dat waterpeil dat was naar het minimum gezakt wat wij daarvoor hanteren. Er zit een bandbreedte in van 10 centimeter. Wij beginnen op 73 min NAP. En er zit een bandbreedte in tot 83 min NAP. Die 83 min NAP werd vandaag bereikt. Dat bijvullen van de meren met water uit het IJsselmeer... is bepaald geen dagelijkse kost. Nou, nee, dat komt niet jaarlijks voor. Dat, dat, dat, dat hangt heel sterk af van, van hoe de weersomstandigheden zijn. En we zijn eigenlijk best wel uit een, uit een normale jaar weggekomen... Met, met, met redelijke neerslag. Hoewel dat ons waterschap uh, eigenlijk steeds net gemist heeft. De buien die zijn eigenlijk steeds net een beetje om ons heen gegaan. Dus wij hebben niet zo heel erg veel neerslag had de afgelopen maanden. En dan zie je dat, dat we dus dit jaar, als het dan droger wordt... want het is eigenlijk nog maar een paar weken dat je kan zeggen dat het echt droog is... dan zie je dat we al vrij snel gaan zakken... die grondwaterstanden dus niet zo vreselijk hoog zijn. Maar er zijn ook jaren bij dat we helemaal geen in te laten. Dus het hangt gewoon van de weersomstandigheden af. Meer naar het zuiden, op de Veluwe, zijn nog geen problemen door de droogte. Voor de veiligheidsregio Noordoost-Gelderland geldt de fase lichtgroen. Wat een meetapparatuur meet, dat is niet alleen maar de droogte... maar dat is ook bijvoorbeeld de windsnelheid en het gewicht van het gewas, zeg maar. En op dit moment geeft dat code lichtgroen aan. We hebben wel even contact gehad met de hoofdofficier van dienst. En die verwacht wel dat we ergens in het weekend naar Geel gaan. Dus dan gaat die praatheid iets omhoog als het langer droog blijft, kan de paraatheid nog groter worden. Ik kan natuurlijk niet inschatten wat het uh, precies gaat worden volgende week... maar stel je voor dat we van code geel naar code oranje gaan... dan is code oranje wel uh, het moment waarop we de luchtsurveillance in gaan zetten. Zover is het dus nog niet. Er wordt nog gewoon lekker gewandeld in de bossen. En in de omgeving van Nijmegen ontdekt presentator Harm Edens... het belangrijkste ingrediënt voor een lange wandeltocht met warm... Mijn woord van vandaag is water. Want wat is er een hoop water gedronken? En wat is er veel met water gegooid? Ook over mij heen. En uh, kom er even bij. Oh, nee. Jawel, want hoeveel water heb je vandaag gedronken? Nou, al 3-4 liter. Ik, ik weet niet wel. Ja? Veel, ja. ja. Ik zie het nog een beetje, aan je dat komt Ik kom er een beetje plakkerig over. Wanna ja. <laughs> wake up in the morning And the hurts my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 Om de woorden van Bill Withers een lovely day even kracht bij te zetten... lees ik u het volgende voor. Een groot deel van de dag schijnt de zon volop. Vanavond neemt de kans op wolkenvelden wel toe. En luister, vanaf zondag wordt het zonnig en in het binnenland tropisch warm. A lovely day, lovely days, zou je bijna kunnen zeggen. Tijdens de Ramadan, de islamitische vaste maand die vorige week begon... komen 1 miljoen Palestijnen naar Jeruzalem... om te bidden in de voor hen belangrijkste religieuze plek, de Alaska Moskee. Gewoonlijk kunnen ze... Niet heen, maar tijdens de islamitische vaste periode versoepelt Israël de regels. Iedereen ouder dan 40 jaar mag op vrijdag zonder visum... van de bezette westelijke Jordaan oever naar de heilige stad. Correspondent Monique van Hoogstraat was bij een checkpoint... waar de Palestijnen met duizenden doorheen gaan. Deze bus, een grote personenbus, komt uit Nablus. What, the, what time did you wake up this morning? Half drie zijn we opgestaan. Eerst gegeten voordat het vaste begint. En een uur van Nablus naar hier gereden. We zijn hier bij Calandia. De controlepost tussen Ramallah en Jeruzalem. Het stromt hier vol met bussen vanuit de hele westelijke over. Waar komt je ja, van. Nana met het eh hoofd van de tenfiet. De... Ah, zie je. Oh. Nana. De hoofd Ze lopen snel weer door. Mag daar Een vrouw met een plastic krukje op haar hoofd. Het wordt ook een lange dag. Can you also go to the other side? Nee. Nee, nee. Jongen van 16 hier die zit speciaal drank te verkopen. Mai sukkar. Een speciaal drankje voor Ramadan. Gebrouwen uit water, suiker en een vrucht die tamar heet. Ik ben 16, ik mag niet naar de andere kant. Ik ben nog te jong. Alleen, mannen boven de 40 mogen naar Israël. Jongeren worden gezien als een veiligheidsrisico. Deze jongens zitten hier tegen betonblokken aan... waarmee het checkpoint is afgezet. En boven hun hoofd zit een Israëlische militair met een wapen. En het kleintje kijkt nu naar de, de Israëlische militair en zegt... ze zijn bang voor ons, daarom mag ik er niet in. Aan de andere kant, inmiddels van het checkpoint... staan vrouwen te wachten hier bij een hek op hun mannen... ...die van de andere kant door het checkpoint komen. Ramadan. Dit is de enige dag van het jaar dat ze naar Jeruzalem komen. Wat vindt u ervan dat Israël het nu toestaat tijdens de Ramadans? Bitter, bitter. Elke dag zou ik er willen zijn, elke nacht... Mijn naam is Roa en ik ben 17. 17 jaar, het is de eerste keer dat ze naar Jeruzalem gaat. Ik ben heel benieuwd hoe het er in het echt uitziet. Ik heb natuurlijk foto's op internet gezien. Er staan hier heel veel bussen klaar om de mensen naar. De moskee te brengen, de al aqsa Zij heeft hier in Nanizeland een kantje hagedjes. Hoe goed ben je nou? Iets heel groots. Iets wat normaal niet mogelijk is door de bezetting, door de muur. Zegt ze: We lopen nu naar de bus. Welke gaan we? Ze kan. wat heb je gebracht? Klinix. Kleenex, een sjaal, gebed Je hebt je water om de handen te wassen, niet om te drinken, want het is Ramadan. Koran, dat Koran. Natuurlijk, Koran. niet te vergeten. Um, just. Dat is Benader, het. Het moskee het moskeecomplex. Oh my god. De rotskoepel. Wow, hey. wow. Very beautiful, very beautiful. Een reportage van Monique van Hoogstraat was dat. Bij de AWB zit Jolande van der Velde. Jolande, files, treinvertragingen? Ja, nou ja, en file net over de grens eigenlijk bij Arnhem... op de Duitse A3 op weg naar Oberhausen. Het is een aanrijding geweest met een vrachtwagen. Dus maar één rijstrook open, begint er een beetje vast te lopen. Zo'n 10 kilometer. Dus als je op vakantie gaat, dan liever niet uh, via Arnhem rijden. Beter is dan bijvoorbeeld via Nijmegen-Venlo... dan via de A73 en dan de A77 nemen richting Duitsland. En die trein, ja, er is nog steeds geen treinverkeer... tussen Heerlen en Sittard. Het beste is voorlopig om te rijden via Maastricht. Ja, je noemde het woord vakantie al. Dat is het natuurlijk. Vandaag De laatste Nederlanders gaan op vakantie, maar ik geloof dat wij niet de enige in Europa zijn. Dus er wordt veel drukte verwacht, neem ik aan. Ja, ja, ja Noord-Rijn-Westfalen in Duitsland krijgt vakantie. Dat is een hele drukke deelstaat, dus daar is zeker wel wat van te merken. Wellicht ook komen er ook wel Duitsers deze kant op vanwege het ja, mooie weer. Maar voor wat betreft de verkeersdrukte vanochtend, ik denk de drukte die we hebben. Vooral rond Nijmegen om mensen in te gaan halen die de vierdaagse hebben gelopen. Ja, maar in de loop van de dag uh, moeten we daar toch wel rekening mee houden? De uittocht vanuit Nederland? Ja, maar toch gaat het redelijk uh, verspreid. Ik denk dat als je moet kijken voor een, voor een piekdrukte... dan zit het zo'n beetje tussen uh, drie en vijf uur vanmiddag. Maar het begint al wel vroeger druk te worden vanmiddag. Vanaf een uurtje of één uh, is het wel te merken. Ja, en de files die komen dan vervolgens ergens in Frankrijk of in Duitsland? Die bij de Extreme enzo. files, ja. Die, die komen echt een stuk zuidelijker van ons. Ja, en morgen niet op pad, hè? Als je het kan vermijden, maar ja, wie kan dat, hè? Je, als je accommodatie toch vanaf zaterdag plek heeft, dan, ja, dan is het of achteraansluiten of heel vroeg weggaan. En goed voorbereid op pad. Veel water mee, ja, lees ik in de kranten. Jolanda, we spreken elkaar straks nog wel. Het NOS Radio 1 Journaal. Ja, vrolijk plaatje. Carol Emerald was dat. Ja, speciaal natuurlijk voor Dionne straks. Onze presentator van het NOS-journaal. En ze loopt de vierdaagse. Het is de laatste dag. Jon, heb je het een beetje nodig? Of ben je in goede vorm? Nou, ik word hier wel vrolijk van. Ik loop ineens als een speerbed. <laughs> de laatste dag. Zijn de gladiolen al aangeschaft voor jou? Uh, ik mag het hopen. Ik, ik hoop gewoon dat als ik zo meteen, nou, zo meteen straks over een paar uur binnenkom... dat er gewoon bossen met gladiolen voor me staan. Maar ja... Ik moet het afwachten. Die laatste dag, is dat altijd een moeilijke dag? Of is dat dan juist prettig omdat je weet dat die finish er aankomt... en iedereen gaat klappen en je echt als een held onthaald wordt? Ja, vooral dat laatste wel. Het is toch een beetje uitkijken naar het einde. Maar je hebt toch nogal de eerste 20 kilometer. Dat is eigenlijk helemaal niet zo'n heel leuk stuk. Dus dan moet je gewoon even heel snel doorheen wandelen. waar ja, wandel dan, je dan uh, naartoe? Um, uh, richting Beers. En dan uiteindelijk in Kijk. Dan begint echt het feest. Voor mij altijd. En ja. dan is het gewoon de laatste 15 kilometer. Nou ja, die, die loop je toch uit. Al is het uh, hinkend, maar dat komt wel goed. Ja, moeten we het nog over de kwaaltjes hebben? Ja, zullen we even het medische uh, bulletin weer, ja? uh, weer gaan doen? Ja, hoe gedetailleerd wil je het hebben? <lacht> je weet, ik wil alles weten. Maar uh, dan krijg ik altijd op mijn donder dat ik alles wil weten. <lacht> <lacht> nou, in hoofdlijnen. Ik heb er gisteren geen blaren bij gekregen. Dus was ik heel blij mee. Uh, mijn benen worden wel uh, met de dag wat... Uh, wat stijver en uh, ik heb nou ook van die charmante warmteuitslag. uitslag Ik zal verder niet uh, heel erg in details treden, maar dat jeugt nogal. Op je maar verder benen gaat het goed. Ja, ja, ja precies. <lacht> wat doe je trouwens uh, op het moment dat je gefinancierd bent daarna? Uh, zet je dan nog überhaupt een stap of is het gewoon het hele weekend met de benen omhoog? Nou, ik denk dat ik uh, vanmiddag sowieso even uh, moet gaan vieren dat ik die ze uit heb gelopen. Want daar ga ik toch wel even vanuit hè, dat dat uh, gaat lukken vandaag. En dan ga ik met vrienden en familie uh, gewoon nog hier op de wetren even, even feesten en dansen en uh, een biertje drinken. Dat wordt er natuurlijk al bij. En morgen denk ik wel dat ik een groot deel van de dag met de benen omhoog zit. Ja. Nou, dan hoop ik van jou dat je niet hoeft te werken. Uh, uh, <laughs> nee, maandag wel. Dus dat wordt nog wel een uitdaging, denk ik. Maar joh, het gaat helemaal goed komen. Ja. En je krijgt uiteindelijk, maar dat heb je getwitterd, een mooie medaille, een soort kruisje. Ja. Ja, de vijven. De en, vijf? Uh, Dat betekent dat ik een zilverkleurige blauw krijg. Dus ik krijg echt een heel nieuw kruisje. Ja, nee, dat, dat is iets van trots op te zijn, toch? Ja, dat <laughs> lijkt me wel. Je hebt het verdiend. Uh, ik zou bijna zeggen, volgend jaar doen we dat gewoon weer. Oh, je gaat meelopen. <laughs> dat heb ik je enthousiast kunnen maken. Ja. Nou, dat vind ik echt zo fijn. Je bent na vier dagen <laughs> nog bijzonder scherp. Dion, eerst maar eventjes uh, die vier dagen uitlopen. Hé, hey, dankjewel en succes. En uh, je hebt je. het verdiend. Dank je. <laughs> Dank je wel. Doeg. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Het gelukkig. Grote foto's van een oranje massa op de voorpagina van de Telegraaf en het AD. Een zieke Bouke Mollema probeert zich een weg te banen... door de juichende menigte op de Aldues. Volgens het AD stond er een recordaantal Nederlandse fans op de berg. Maar het mocht niet baten, want de droom is over... staat met dikke letters op de voorpagina van de Telegraaf. Mollema zakte gisteren in het klassement van plek 4 naar plek 6. De strenge visquota helpen echt, meldt de Volkskrant. De vis doet het onverwachts goed, ook in de Nederlandse wateren. Het is mede te danken aan het strenge Europese beleid. Volgens onderzoekers moeten de quota blijven gelden tot de visstand weer op peil is. Overbevissing behoort grotendeels tot de verleden tijd. Maar nu moet de natuur de kans krijgen zich te herstellen. Detailhandel Nederland opent de aanval op online winkels die hun waar direct vanuit de opslagplaats verkopen. De Belangenvereniging voor Winkeliers begint de komende maand rechtszaken tegen gemeenten die dergelijke webwinkels gedogen. Volgens de Detailhandel vestigen veel webwinkels zich op industrieterreinen waar volgens het bestemmingsplan geen detailhandel mag zitten. Op die manier hoeven ze aan veel minder regels te voldoen dan gewone winkels. En dat is oneerlijke concurrentie, vinden de winkeliers. Wat is er toch aan de hand bij de Tweede Koentunnel in Amsterdam... vraagt de telegraaf zich af in het hoofdredactioneel commentaar. Sinds de opening in mei zijn daar volgens Rijkswaterstaat 35 ongelukken gebeurd. De verkeersinformatiedienst komt zelfs op 55 botsingen. Weggebruikers spreken al van de tunnel des doods, zo schrijft de krant. Tweede Koentunnel, nadat in rap tempo het record van de plek met de meeste aanrijdingen. Nu staat dat record nog op naam van de A16 bij het plein met 175 ongelukken in een heel jaar. Het zijn overigens cijfers van het jaar 2010. Goed, er staan nog veel meer in de kranten overigens. Bijvoorbeeld in de metro. Stormloop op huisjes aan zee door de hittegolf die er aankomt. De parken, daar is bijna geen huisje meer te krijgen. Dat u het maar weet. Detroit is bezweken onder een hoge schuldenlast. Een hoge schuldenlast van 18 miljard euro. Straks hoort u onze correspondent Wessel de Jong. En het aantal, het aantal gastgezinnen dat buitenlandse kinderen... een slaapplek geeft in de vakantie, loopt terug. Dat komt door de crisis. En zo meteen hoort u waarom het ook leuk is om gastgezin te zijn. Allemaal na 7 uur. blijven erbij. Tot zo.